Even nu. Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet wil het kiesstelsel zo wijzigen... dat er meer binding komt tussen kiezers en gekozenen. Een kiezer moet straks de mogelijkheid krijgen... om alleen op een partij te stemmen of op een persoon. De stem op een persoon weegt daardoor zwaarder... waardoor hij meer kans heeft om verkozen te worden. Twee jaar geleden adviseerde een staatscommissie... om het parlementaire stelsel te moderniseren... omdat veel mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek. Het kabinet heeft nu de definitieve plan... Gepresenteerd. Ruim 7,3 miljoen Nederlanders hebben zich ingeschreven in het nieuwe donorregister. Vandaag gaat de nieuwe donorwet in. Wie geen keuze maakt, wordt automatisch als orgaandonor geregistreerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid geeft iets meer dan de helft toestemming om organen af te staan na het overlijden. In de praktijk verandert er met de wet nog weinig. Het kabinet had vanwege de coronacrisis al besloten om mensen langer de tijd te geven om een keuze te maken. Yeah. <sighs> Vandaag worden de coronamaatregelen flink versoepeld. Volgens het kabinet gaat Nederland van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Voor volwassenen is anderhalve meter afstand houden nog altijd verplicht. Maar voor jongeren tot 18 jaar onderling geldt dat niet meer. En ook mogen kinderen tot 12 jaar volwassenen weer aanraken. Bijvoorbeeld hun opa en oma. Verder mogen er onder voorwaarden weer bezoekers naar evenementen. Stadions en sportscholen mogen weer open. En het OV is weer toegankelijk voor niet noodzakelijke reizen. De Nederlandse cameraman Jasper Wolf is toegelaten tot de jury voor de Oscars. Hij is een van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, en mag dit jaar ook meebeslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen. Wolf werkte onder meer mee aan de film Niemand in de Stad en aan de serie Van God Los. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen regen. In de loop van de dag wordt het droger. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond en de komende dagen nog altijd kans op een stevige bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goed, Well, here I am, and who's to say A better love you won't find today To love you 9. in Zandvoort. Voel zomer. Ja. Op CFM. You don't let me down. You have found. Help.